de krochten. een zoektocht naar de wortels van de Nederrok. Vanavond met Piet Troussel en Pim Groof en onze speciale gast Henk Hofstede. I was born in a valley of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 In the Dutch mountains. Lost the bat in my shirt sure today.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 I see you in the Dutch mountains. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij weer een aflevering van De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederok. Vanavond is bij ons op zoek Henk Hofstede. Henk is niet alleen zanger, gitarist, componist en tekstschrijver van de Amsterdamse popgroep NITS, maar ook soloartiest en samenwerkend met andere muzikanten, zoals bijvoorbeeld de projecten Aardige Jongens, Avalanche Quartet en natuurlijk Frits met Freek de Jonger. Daarnaast is hij ook bezig met film en vormgeving. Natuurlijk altijd in relatie tot muziek. Een goed voorbeeld is hiervan is de La Grande Parade. Maar hier gaan we het straks natuurlijk zeker nog over hebben. Henk, welkom. Kan je daar nog iets ah, aan toevoegen? Uh, ja, ik kan, ik kan er heel veel aan toevoegen. Dat klopt wel. Ik heb uh, ook, ook wel behoorlijk wat samenwerkingen gedaan. Uh, in Nederland natuurlijk. Je noemde al de, de samenwerking met Frank Boeijen en Henny Vrienden. Ja. En natuurlijk... Uh, um, en ja, dat avalanche, maar ik heb ook uh, uh, in het buitenland veel, veel dingen gedaan. Met, uh, vooral met, met Zwitserse artiesten. Zwitserse? Uh, ja, ik, uh, de, de NITS is, is uh, nou ja, in, in, in een aantal landen wel behoorlijk populair. En, en, en vroeger uh, groter dan nu. Het is natuurlijk tussen de uh, jaren tachtig, waar het echt extreem ja. uh, dat er gaat ja. voor mm. ons. In Frankrijk, Duitsland en uh, nou ja, het Duitsstalige gebied. Uh, van, van, uh, van Berlijn tot Wenen enzovoort. Uh, ja. Maar ik heb vooral in, in Zwitserland heel veel, heel veel vrienden gemaakt. In, vooral in Bern. In Bern. Ja, Bernd. Ik nee, vraag ja. me niet waarom. Nee, maar in I Bernd is, is, is, ja. een, is een. Het is een hele de goede kaasvonduur de... in Bernd. Ja, daar heb je het beste, een van de beste kaas, uh, de Harmonie. Het beste kaas voldu restaurants in Zwitserland. Ja, het is geen koopprogramma, Piet. Ja, maar dat is nee, maar je al een reden. Hè? Een, een belangrijke, Oké. Ja, Dat okay. uh, uh, ja, ja, nou, is ook wel. Moet je een beetje uitkijken met die met die kaas vandu. Dat is, die ligt nogal zwaar. Maar, Valt mij ook de, die Duitse connectie inderdaad, ja. Hoe is ja, die zo gekomen? Ja. Nou, die Duits, ja, het, het Duitsland is natuurlijk een waanzinnig... Het Duitsstalige gebied is, is groot. Bijzonder, bijzonder groot... en ja, ja. bijzonder interessant voor muzikanten Het okay. is niet voor niks dat bijvoorbeeld iemand als Herman Brood... altijd veel, veel speelde in Duitsland. Ja, ja. De Nits ook natuurlijk. En uh, Herman van Veen. Het, ook een voorbeeld van iemand die echt heel groot is in Duitsland. Okay. Grote theaters. Uh, dus er is daar een ongelooflijk goed publiek. Uh, echt een heel, heel, uh, ja... Uh, echt, echt een mooie publiek. En ja. Mensen die ongelooflijk van, van muziek houden. Ze en, luisteren. En hè? ze luisteren. Het ja, klinkt ja. heel erg voor de hand liggend, maar ze luisteren. Ja, maar dat is zeker waar. Dat, dat is, dat is, dat dan, is, dat is ja. opmerkelijk natuurlijk. Dat is, uh, dat is, dat is ook een, soms een blessing. Uh, dat, dat mensen uh, de tijd nemen om, om, om, om te luisteren. En, en ook heel goed luisteren. Maar dan zeg je dus... Nederlanders niet nou dat is niet waar je mean, een, maar zo. je ja, hebt ja. natuurlijk wel een, een, een cultuur in Nederland, in, in, zeker in sommige clubs waar men zo gauw het concert begint, gaat kletsen men gaat, begin, begint gewoon met kletsen en, en dat, dat, is, <laughs> Sociale, dat is dat is al, het ja. wordt al een soort Dutch disease genoemd ook zeker ja? door Amerikaanse ja. bands die hebben daar gewoon ongelooflijk last van die begrijpen het niet ...die begrijpen niet dat je naar een concert komt... ...om zo hard met elkaar te praten. Want je gaat, wat, je, wat voor muziek je ook speelt... Ja. ...het heeft te maken met je concentratie. En, met, ja. Ja. en merkt, dat merkt een band... Ja. Uh, of je een hele ja. zachte folk speelt of, of uh, zware muziek. Dat, dat is de, het Het is erg altijd. genoeg dat er een aparte term over bestaat. Dat is toch wel je heel van het schamen. <laughs> <laughs> nou ja, in als je het hebt over de, de, de, de, de, de bijzondere de voordelen van, van de van, de, van de wereld uh, en de muziekwereld die, die, zijn, dan, die zijn dan alleen uh, heel bijzonder ja. en, en, en, en, het is ook, en er is ook heel veel te spelen. Ja, maar kan uh, het ook komen dat ze niet veel eigen bands hadden? Nou, ze hebben heel veel eigen bands. Een ja? hele goede bands. Uh, er zijn echt allerlei plekken natuurlijk. Uh, daar, kijk maar naar het, het, uh, het, het muziekcentrum van het Roergebied... Uh, waar toen de kraftwerk uit voorkwam. Ja? Uh, de kraftwerk ja. kwam weer voort uit. De elektronische muziek in de jaren zestig daar... ...daar eigenlijk als enig op de wereld tevoorschijn kwam. Ja. Uh, noem het, dat, dat, dat gaat Toch echt... Wel, uh, ja. dat, is, dat is heel interessant. Ik en, denk dat in Duitsland gemiddeld heel veel mensen... ...misschien meer dan hier, weet ik niet... ...heel goed kunnen muziceren. Dan merk je bijvoorbeeld het aantal muziekclubs in Berlijn... ...waar ik een tijdje gewoond ja. heb... ...dat okay, je gewoon ergens binnen loopt... ...dan krijg je gewoon state of the art... ontzettend goede jazzmuziek ja. of... Ja. En, en, maar het is misschien toch minder divers daar. Het, het, het, het, zeg maar het ambacht van het musicus ligt daar hoog. Ja. Maar misschien mogen wij onszelf op de schouder koppelen... dat wij wat, wat, toch wat diverser en wat creatiever nou, zijn. Misschien is dat wel waar dat, dat, dat, er, dat, er, dat, dat het, uh, dat het wat, misschien wat fantasievoller... of uh, wat, uh, uh, ja, wat, wat minder voor de hand liggend... Uh, er moet ook wel reden zijn waarom ze ons of deze Nederlandse artiesten zo graag dan ja, ook, ja, ja, ja, zien. Ja, ja. Dat, dat, dat vinden ze. De, uh, de, ja. he, Nederland is natuurlijk, is natuurlijk klein, maar wel, wel heel interessant. Ziet er zitten ja. wel, wel allerlei de, wel, de, ja, de bijzondere, bijzondere talenten. Eh, die, die er anders mee omgaan. En Duitse, de Duitse cultuur is, is, is, is wat, wat industrieler. 30-hole gripper, must you keep rolling? Maar goed, terug naar het begin. Wat ligt je in je boek uh, dat je al op achtjarige leeftijd een bandje bent begonnen? Ja, ik speelde, ik speelde uh, in, in, in de buurt, in Amsterdam-Oost. Er ja. uh, was een gitaarclub in het, uh, in het clubgebouw Frankendaal. En daar leerde je gitaar spelen. Ja. En daar oefenden uh, Rob de Nijs en de Lords en de, de ja? Maskers. Wat te gek. En Ria Valk om de hoek. Ja. En uh, dat, dat, ja. was wel, dat was de, de cultuur van... van het was toch heel erg een arbeidersbuurt. De, de, de, dat vlakbij het Amsterdamstation, dat kleine, kleine buurtje nog steeds. Dus ik, uh, ja. uh, mijn moeder heeft er tot het einde van haar dagen gewoond. En ze is daar uh, haar hele leven niet meer weggegaan. Dus, uh, en dat geldt voor heel veel mensen uit mijn familie. <lacht> die alleen maar daar. <lacht> en, uh, en ik woon ook nog in de buurt. Dus uh, okay. ik woon ook nog in Amsterdam-Oost. Maar, uh, maar die cultuur van... van uh, ja, van, van, van gitaarspelen en, uh, en, en, en dat spannend vinden, die, die, die, die, die, die was er al op die leeftijd. Ja. En ik vond, het al, ik vond het al leuk om, uh, zoals heel veel uh, uh, kinderen, uh, ja, wat ben je, toch kind. Ja, ja. ik vind het ook ja. de verdienste van dit boek, dus, wat hier ligt. Er staat dus, jou als jochie van 5 à 10 jaar, uh, waarin staat dat je je eigen inventiviteit haarscherp onderzoekt. Dat is natuurlijk ontzettend leuk om te lezen. Maar als je dat nu zo hoort... Eh, is dat nog relevant voor de, me, de, de persoon en de artiest die je nu bent? Ik denk het van wel. Ja. Ik denk... Ik denk uh, uh, een van de, van de merkwaardige dingen die ik... Ik, ik, ik vind mijzelf nooit een, een echt, echt professioneel muzikant of zo. Hè, het, uh, iemand die... Uh, het, uh, ja, uit het vak. Hè, dan krijg ik altijd een klein beetje... Uh, dan gaat mijn, mijn full, speed, mijn, mijn full speed, gaat een klein beetje trillen dan denk ik van ja maar dat ben ik eigenlijk zo, zo maak ik niet muziek nee. ik ben ik, ben, uh, ik, ik, ik maak muziek vanuit ja, een soort nieuwsgierigheid uh, en dat, uh, dat heeft te maken met, met onderwerpen die ik tegenkom ja. waar ik over schrijf, maar ook dingen die ik er omheen doe, uh, vormgeving film, video uh, dat hoort allemaal bij mij uh, en, okay. en dat heeft niet te maken met virtuositeit of, uh, of uh, ook het, het, het hele commerciële gebied uh, heeft het ook niet mee te maken eigenlijk, waar ja. we wel af en toe in, in, ingerold zijn ja. maar daar waren we nooit naar op zoek uh, die, die, dus die spielerij dat, dat, dat eigen wijze, dat, dat, dat onderzoekende is altijd in de band gebleven ja. tot de dag van vandaag okay. en, en, en dat vind ik een, een, een, een, vind ik een bijzonder, bijzonder goed, dat vind ik, een, uh, ja. vind ik iets wat, waar uh, waar ik ook wel zuinig op ben. Ja. En, en, dat is, dat is, en dat is misschien al, dat ontstaat dan al. Hè? Je hebt het over de kaarten, de, de, het, het, het, het, de plattegronden. Ja. Het, het, het, die, die, die, die, ja, die fantasiewereld. Die, uh, ik ben eigenlijk. Uh, was ik toen al bezig met een soort. In the Des Mountains schrijven. Okay. Uh, ja. dat, uh, de, de, ja. In the Des Mountains is het typische voorbeeld van vanuit je. Vanuit de, de allerkleinste landkaart die je, wat is, dat is je, je buurt waar je wilt. Ja, uh, je, je muziek maken en je teksten schrijven en observeren ja. en noteren. En, en dat, dat gebeurt. Er zijn mensen die, Ray Davies van de Kings uh, vind, vind ik ook zo iemand. Die, die kan ook, ook heel in ja. een, een hele kleine, kleine omgeving kijken. Ja. En daar, daar eigenlijk uh, alles ...daar eigenlijk goud vinden. Ja, klopt. Ja, dat is, uh, dat is en dat, dat, een, dat, uh, dat, dat, dat uh, doet hij en dat doet Andy yeah. Partridge van Ecstasy ook. Of deed dat, uh, nou, zijn, zijn meer er een. zijn meerdere artiesten, waaronder Paul Weller, geloof ik, die, die zei: Ik zou graag Waterloo Sunset geschreven willen What, hebben. Waterloo Sunset yeah. is, is, is, is wel het, uh, een, een, een, een van de, van de, van de, van de aller, allermooiste nummers, vind yeah. ik. En, en er, zijn, uh, uh, toen, er was een documentaire over, over de, de, de Preservation Society, de, de, een van de platen van de van de Kings, ja. uh, en toen, toen zei Andy Partridge dat ook, van Ecstasy. Die zei ja. van, uh, dat, dat, dat Ray Davies uh, op, op Waterloo Sunset is eigenlijk een nummer. Uh, zelfs Paul McCartney heeft nog nooit zo'n nummer geschreven. Ja. Nou <laughs> so. ja, die heeft Penny Lane geschreven, ja, zou je maar, kunnen maar, zeggen. Maar <laughs> het grote verschil tussen Penny Lane en Water, Waterloo Sunset vind ik de ontroering... Die komt uit Waterloo Sunset. Er komt een sfeer tevoorschijn. Die, die zoveel mensen aanspreekt. En die, die niet te, te pakken is. Niet te omschrijven. Nee. Ja. En Penny Lane vind ik een geweldig nummer. Vind ik ja. echt. Maar het blijft eigenlijk meer een documentaire. Zo, zo, een soort coolheid ja. zit erin. de ja. observator. Klopt. En wat exact. Paul McCartney ook is. Ja. Ja. Ja. He picks it up for her although he's not a prince of charm now she stands upon his shoulders and looks across the garden and sees the oak behind the farm I'm up here in the wave from tree, I feel my mind. She is there. Friday night She took the train On Sunday she Heb je het ook van je familie meegekregen? Van je vader of je moeder? Dus niet alleen van de omgeving? Uh, uh, nou, dat, uh, uh, ik, kom, ik kom echt wel heel erg uit een, uh, een uh, arbeidersgezin. Uh, mijn vader was beton, betonstorter. Okay. Aannemer is een groot woord. Want het was een heel klein, heel klein familie. Een broers met een Hofstede okay, ja. in de beton. En, uh, en wat ze altijd wel zeiden... In de beton schijnt altijd de zon. Dat was hun leus. Dat vond ik altijd een geweldige... Van aan, ja, mij ja. prachtig. Maar dat was een, een klein bedrijf van broers... Op, opgericht een beetje rond de oorlog. En uh, iets ervoor. En, en, en ik, ik, ik, het werd al heel gauw duidelijk... Dat ik, daar niet, dat ik niet de opvolger van mijn vader zou zijn. Nee, nee. En dat had hij ook al in de gaten... Uh, en dat, wat verder op het, op het gebied van, van artistieke dingen... deed ze niet zo heel veel. Uh, er was nauwelijks museumbezoek of noem maar nee. op. Maar er was wel een operettevereniging. En daar zong de hele familie in. Oh. Uh, dus daar ben ik wel mee opgegroeid. Uh, en uh, laat zeggen, de verjaardagen bij ons thuis... Waren, de, ...waar de hele familie was... ...met al die broers... En ...met alle uh, tantes... Ja, familie, ...en die zongen ja. allemaal in de operette... Oh, heerlijk. ...en die gingen dus... Uh, ...op een gegeven moment... ...er was, was, was, was, werd er wat, wat drank <laughs> geschonken... <laughs> ...al vrij snel... ...en, uh, en dan <laughs> werd er, uh, werden Steak er operettelieden ge, oh, ja. gezongen... ...en omdat, ja. dat, dat, er zaten een paar hele goede zangers tussen... Ja. Uh, ...zangeressen... En dus daar zat ik tussenin... ...als klein jongetje... Ja, ja. ...en ja. uh, dat, dus dat, dat, dat was voor mij wel een fascinerende wereld... Maar, uh, tegelijkertijd begon ik al, we hebben het net over hadden, al die Kame. muziek te spelen ja. op gitaar. En luister ik naar de, de Everly Brothers, ja. uh, de Blue Diamonds. Uh, de, nog, de, allemaal voor de Beatles nog. He, de de ja. Beatles kwamen nog niet brothers, ja. tevoorschijn. Nee. Uh, het, was, het was weer later. Ja. Maar toen, toen mocht ik af en toe wel een liedje spelen op gitaar. Okay. En, uh, ja. Ben je toen ook uh, gaan zingen al? Toen zong ik. Iets van jou? Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, trek. Ja. Ik heb zelfs, zelfs in de operette gezongen. <laughs> ja? Dat is klein een klein jogger. Een klein watje. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, het ja. is de family tradition. Ja, ja, ja. Mijn family tradition <laughs> gaat dan aan je uitvoeren Of dat je als boom daar stond. Of als schaap. Ja, of, ja, je maar moet er beginnen. Een bo boom is wel heel erg. <laughs> ja, sorry. Je <laughs> <laughs> <Ik> moest ruizen. <laughs> oh, dat is dan weer Dat ja, is ja. een stap ja. verder. Ja. Ja. Stapverne. Ja, stap verder. Ja, carrière gemaakt. Maar jij kan eens even over de kerstezel, ik mocht de ezel zijn. Dat is wel Nou leuk, dus gewoon al heel snel met muziek bezig. Ja, ik was daar wel mee bezig. Ik, uh, zeker ook met vriendjes natuurlijk. Uh, ja. uh, al, al Op een gegeven moment begin je wel bandjes. Uh, toen en uh, Zeker toen de toen, toen, uh, Kings en de Beatles. Ja. Uh, en zeker de Kings. De Kings zijn belangrijk, want dat was te spelen. Al day en half de night kon je wel gauw op, op, op elektrische okay, gitaar ja. spelen. En dus daar, die bandjescultuur, die, die begon ja. al, al vrij snel. En, en dat, is, dat, dat rolde zo door. Met, met, ja. ja, ja, het is gewoon, gewoon met, ja. met optredens op uh, klassen, op school, schoolfeesten. En, ja, en zoals, ja, ja. zoals de talloze verhalen. Dat, dat, dat, ja. dat, dat gaat maar door. Tot het, ...tot het op een gegeven moment iets... iets uh, ...en vooral veel opnemen... ...veel met bandrecorders werken... Okay, ja. uh, ...dat heb ik altijd gedaan... Uh, altijd uh, genoteerd, altijd. Uh, alles al, opgenomen. Al, al ja. ja. Nou, niet alles, maar. Ja. Uh, want ik had ook helemaal geen bandrecorder in het begin. Het waren altijd weer andere vriendjes. <lacht> en die mochten er in de ja. band, mm -hmm. omdat ze een bandrecorder hadden. <lacht> en dan, uh, ja. en dan, uh, dan speelde je gewoon de nummers die je. Uh, uh, uh, ja, ja. Ja. Ik ken het voor. Ik schreef nog niet echt zelf. Nee, nee. Dat nee, kwam wel vlak daarna begon ja. ik, wel te, begon ik dat, dat te proeven. Okay. Hoe dat is, om, om gewoon een nummer ja, te schrijven. Ja, ja. En ik werkte als, ik denk 16 of 17 was ik toen, werkte ik met een conceptgebouw, aantal vriendjes in een conceptgebouw. Ja. Dat is mijn, ja. mijn muzikale uh, uh, leerschool, of leerschool niet, maar het, het, mijn bibliotheek. Oké. Okay, Want ja. ik heb daar, het, daar speelde iedereen. Ja. Uh, van Janis Joplin tot de band. Het ja. uh, maakt niet uit. Uh, Frank Zappa heb je, vast, zien, ja. je ook gezien? Hè? Frank Zappa heel vaak. Heel vaak. hebt ja? hebben ook een concert gebouwd. Ja. Oh, hij speelde altijd in het concert gebouwd. Oh, okay. The Models of Invention. Dat ja. was een van de eerste dingen die ik daar zag. En Zappa uh, ja, natuurlijk. En uh, Soft Machine. En, ja. Nou ja, de, de, ja, de, noem, noem het maar op. The Invention inderdaad. Ja. En The Kings ja, natuurlijk. Ja. Incredible String Band. Uh, ik werd te horen waar we bij het hippie zijn. Samen met elkaar natuurlijk. Ja. En de hoe met uh, Tommy, de première ja? van Tommy, was in het concertgebouw. Zo, ja. de, dus dat was echt uh, een concert van bijna drie uur. En daar was iedereen wel echt blown away van. Hè? Ja, het was, ik was, ik heel was goed. ook. Ik, ja. Dagenlang was ik uh, van slag. Ja. ja. Het was, het was goed. echt. Ja. Het was, ja. oh, was ongelooflijk hard en luid. Een muur van geluid. Ja. Maar het was fascinerend goed. Ja. En alles was nieuw. Maar ze ja. speelden de hele Tommy. En nog een paar andere mini-opera's. En alle hits. Dus het was ja, het even een bezig even, bezig van, de, van de meest indrukwekkende concerten die ik ooit gezien heb. Ja. Tommy. Ja. Ja, dan ben je gezegend man dat je dat allemaal gezien hebt, ja. Dat, daar kwam ik later ja. pas achter. Ja, hè? Ja, ik vond, voor mij was het heel normaal. Ik, ik, ik, ik, heb, ik heb nog ja, mijn schoolagenda's die heb ik toevallig bewaard. Ik weet niet waarom. Maar die ja. staan vol met uh, met vrijdagavond bijvoorbeeld de hoe Tommy <laughs> uh, no Dennis Joplin <laughs> ja. en dat waren gewoon ja. allemaal, allemaal gewoon in de agenda. Dus, ja, ongelooflijk, uh, ja. Ja. ja, bizar. Was a young boy I played the silver ball From Soho down to Brighton I must have played them all Fly I ain't seen nothing like him In any amusement hall That damn dumb and black kid Sure plays a mean pinball He stands like a statue Ga jij bent. nog lang door? Ik denk het van wel. Ik, ik, ik, het zit het... er nog allemaal in, ja? Nou ja, het, het, is, het, het, het, het, het, het, het zingen gaat mij nog heel makkelijk af. Ja. Ik zing eigenlijk alles nog op, op de, bijna op de originele toonhoogte. Oké. Okay. En ik heb ik kan makkelijk... Uh, we hebben laatst in Siri gespeeld. Dus we speelden op gewoon twee uur een groot concert. En uh, ben je weer het eerste sinds tijden. Ja. En dan, uh, ja... Dat is ik, goed. Heb, ik heb geen enkel probleem. Oh, maar ja, maar dat vind ik altijd wel... Ik ben, uh, dat gaat, ben ik in, in behoorlijk goede conditie om ja. het te doen. En daar ben ik wel blij om, want ja, ik, ik, ik ja. ken wel ja. waarde collega's... Die hier waar het wat minder mee gaat. Het is, dat, uh, het is, nee, ik gun het je van harte. Ik hoop ook dat je doorgaat. Maar het is ook op zich een apart spoor of een soort thema in de popmuziek. Dat je kijkt naar Bob Dylan, kijkt naar Ray Davis met zijn Amerikanen... Kijk je naar dat soort mensen ook van, ik ben nu zo oud, wat doen die anderen op die leeftijd? Nee, dat, dat, dat niet eigenlijk. Ik je? beschouw mezelf nooit. Ik, bedoel, ik weet wel, ik ken mijn leven, ik weet mijn leeftijd. Uh, ik weet dat ik zeventig ben, maar ik, ik zie me, als ik muziek speel, het telt het op geen enkele moment, denk ik nooit aan 70. Dus dat, dat, dat, speelt, dat speelt niet mee, dat, dat, dat, dat, dat is uitgeschakeld. Ja. En dat, dat, dat is geen rol in het dagelijks functioneren. kom ik bij kom ik leeftijd meer tegen. Uh, muziek maak ik niet. Oh. Muziek maak ik eigenlijk niet. Okay. En, en, maar ik vind wel dat, dat, dat sommige... Uh, als je kijkt naar... Uh, uh, Johnny, Cash? Ah, Johnny Cash? Ja, Johnny nou, Cash. Die heeft de, de mooiste platen in, in, in, in, zeg, in, de, in de winter... ...in de ja. winter van zijn leven gemaakt, vind ik. De, die, die vind ik prachtig. In Mary's Songboek? Ja, ja, ja, ja, dat is, ja. ja. Daar, daar is je tot de ja. essentie gekomen. Ja, maar is ook zo'n mooie volle stem ja, Prachtig. Het ja. is echt, ja. uh, en het, hetzelfde geldt ook wel van Lennart. En, en ik vind ook Dylan, hè, met, met ja. ups en downs. Maar het, ja. het is wel, uh, de, de, de, de ouderdom het werkt wel bij hem. Het, het, het, het is wel. Hij kan het goed. dragen. Ja. Want een van je invloeden is inderdaad nou, Bob Dylan met Not Dark Yet. Hè? Eén van zijn laatste. Ja, dat, albums, is, dat, is ja. Pracht, dat vind ik nog steeds een, een ongelooflijk uh, duister, maar ontroerend nummer. Een prachtig nummer. Echt, over zijn eigen sterfelijkheid. Ja, ik weet. Ja, precies. Het, het, het, het is ja. absoluut geen vrolijk nummer. Uh, het is niet zo dat, maar het heeft ja. iets. Ja, maar sowieso de hele opname vind ik met Daniel Lanois natuurlijk als geluiden als producer vind ik, vond, vond ik dat een gouden combi ja, ja. en dat er, daar daar dat dat tilt je in een in een wereld uh, en ook ook de de eenvoud van zijn, zijn zijn schrijven de teksten zijn eigenlijk de zinnen zijn heel eenvoudig het zijn echt uh, ja of je, het, of je het gewoon zou opschrijven. Het dus ja, wordt niet gekunsteld aan poëzie. Nee, gewoon, het zijn zinnen gewoon als, zo, als een boom. Het is, is ongelooflijk. Ja, ja. Het zijn zijn teksten zijn ook niet altijd helemaal navolgbaar. Hè? Ik nee, niet nee, nee, nee. Uit, hè? nee, maar dat, dat, dat interesseert me verder helemaal niet. Nee. Ik heb vroeger altijd naar Bob Dylan geluisterd. En, en nog steeds. En, en, en, maar, en daar gewoon helemaal niets van begrepen. John Wesley Harding, daar heb ik niets van. Ja. Blond op blond, uh, raadsel. Maar wat een schoonheid van een plaat. Ja, wat een, wat een, ja. Het ja. leidde mij ja. naar in, in, in, in hele nieuwe werelden. En die, die met woorden en geluid. De, de, de betekenis van het woord is niet zo belangrijk in dat geval. Nee. Is, is het moeilijk, zo'n tekst? Zou jij zo'n tekst. Nou, die heb ik ook wel geschreven. Kun je schrijven? Ja. Ja, wel, ik heb wel. Ik heb zelf het plaat die nog niet uit is. Dus onze, onze, waar we aan, aan bezig zijn. De laatste fase. Heb ik een nummer? Want ik, ik, mijn mijn uh, systeem is het niet, maar mijn werkwijze is: uh, als ik met een Nits opneem, het laatste jaar, en, en, en dat gaat behoorlijk lang door, uh, dan improviseren we. Dan, uh, dan spelen we gewoon van: van we starten, we spelen, uh, en dan proberen we een nummer te spelen, wat we nog niet kennen. Er wordt niets afgesproken. We, we hebben elkaar niet eens daarvoor ontmoet of wat dan. Oh. We komen binnen de studio, we gaan zitten en we doen dat. Oké. Okay, dat is de laatste dag. plaat. Is daar een, ja, een sterk de, voorbeeld van? De, de, de, de, de, ja, de, de laatste serieplaten zijn zo ontstaan. De, uh, not en angst zijn echt vanuit. Ja. Vanuit het moment Soms, soms is het meteen, meteen helemaal klaar. Daar begrijpen we niets van. Dan is, is het nog wat, wat, wat herstelwerkzaamheden. Ja. Dan is het, uh, maar ik zing dus uh, een, een geïmproviseerde tekst. Ik, ik, ik okay. zing wat mij op dat, moment. Mij, op, op, op dat moment daar in, in mijn hoofd uh, oh, okay. komt. En daar heb ik geen enkel probleem mee. En dat vind ik als ik probleem heb, dan wordt het nooit goed. En dan ga ik erover nadenken en als je erover nadenkt, dan is het niet goed. Ja, dus ik zing gewoon wat ik, wat ik, okay. wat ik op dat moment en. voel, wat, wat, wat die muziek nodig had. And my sense of humanity Has gone down The drain Behind every beautiful thing There's been some Kind of pain She wrote me a letter And she wrote it so kind She put down Don't see why I should even care. It's not dark yet, but it's getting there. And I've been to London, and I've been to games. Followed the river and I got to the sea. I've been down on the bottom. Yeah. zei oh, ooit ik, ik rot zij maar wat aan. Ja, ja dat, dat, dat, dat was ook een gouden opmerking. Wat, wat, daar, daar, daar ging het soms ook over. Hè? Dat, ja. dat over die vrijheid die je zelf geeft om, om, om dingen te maken. En dingen eh, te om doen, niet, ja. ja. En Appel is natuurlijk een voorbeeld van ja. wat, wat je heel, heel terugvindt... bij al die ja. eh, abstracte ex, expressionisten... Uh, die, die lieten het gewoon gebeuren. Die had, ja. Maar die hadden wel heel veel. Die hebben gewoon heel veel in hun hoofd. Okay. En er zit gewoon een wereld zit er in hun. En ja, er zit ja. en denk dat denk het uit, bij mij ja. ook heel veel. Ja. Hè, wat ik, ik, ik, ik, ik noteer eigenlijk continu. Uh, onderweg. Uh -huh. dat, uh, maar niet uit waar. Maar uh, ja. zelfs de televisie kijkend. Uh, noteer ik altijd. Ik heb altijd, ja. alt ik heb nu geen tas bij me, maar anders okay. zou ik ook ja. een, uh, een, een boekje bij me hebben. Ja, ja. Altijd noteren, altijd maar noteren. Dat, altijd. Is, dat herken je, want diezelfde appel zei ook: van... Het leven een leven zonder inspiratie is voor mij het meest platvloerste wat er is. Daar moest je ja. niks van hebben. Nee, nee. Dus het, het, het, het lijkt een soort tegenstelling in te zitten. Ja, maar, maar het... het was natuurlijk ook, het was ook een beetje, uh, uh, uh, ja, hoe moet je zeggen. Het, het, het, het, het, het sch schokken, He, het, het, het, het, het, het was duidelijk. Uh, ja. het, uh, Appel was toen de stoere, stoere man, ja. Ja. He, de, de, de jongen uit het, uit het volk. Uh, die, die wel eventjes zo dat dat zijn uh, uitspraken. Uh, ja. uh, al, ja. al die al die ja. theorieën over kunst en al die, uh, ja. up, dat zal ik eventjes zo okay. uh, ne ja. neersadelen. Nee, ik noem omdat ik vraag maar kun je als muzikus ook? op die manier werken. Heel ik planmatig de, ik, en chaotisch. De, ik, en, de, ik denk, ik denk het uh, wel. Binnen Jazz vind je daar talloze yeah, voorbeelden natuurlijk. Yeah. Als je kijkt naar Mals Davis. Die, die begon ook met niks. Die konden, yeah. de meest, zijn, zijn mooiste platen zijn gewoon... Uh, de, de, de, er, was, er was niks bijna. Er, waren, er was een notitie. Er was een, uh, er no, was, was spelen, een schriftje ja, ergens. Ja. En dan begonnen ze gewoon. Uh, en en, en al, hey, dan, dan... En dan... Ja, dan is het maar het moment. Dan, dan moet, ja, je, okay. moet je daar vertrouwen okay. in hebben. En, moet je ook, ja, en soms okay. stort de zaak in elkaar. Ja. Maar ja. goed, dat is toch maar zo. Dan ja. eh. rijst bij mij wel de vraag... waarom je dan muziek maakt eigenlijk. Hè? Waarom kom je bij elkaar? Je hebt eigenlijk geen idee waar het, wat je wil gaan maken. Wat, wat is jouw drive om muziek te maken dan? Je had ook iets anders kunnen gaan doen. dan ah, Dat geldt natuurlijk voor, inderdaad, dat is, dat is zeker waar. Ja. En, maar ik denk dat muziek maken met elkaar wel wel een van, een van de... meest... Uh, ja... meest raadselachtige... Uh, vormen van samenwerking is. Dat ja? is zeker als je het improviseert. Okay. Uh, Want dan... Uh, we merken gewoon dat we zo lang met elkaar gespeeld hebben... dat we... Uh, we, we kunnen, nou ja, wat ik, wat ik net al zei... we kunnen aan... aan, aan met zo'n sessie kunnen we... vanuit niets een, een compleet nummer... spelen. Dat is ja. een paar keer gebeurd. Dat we zelf... De, met eind van de dag luisteren we alles terug. ik heb geen ja, idee ja. wat we gedaan hebben. Ja. De dag bestaat uit misschien vier opnameuren. Zo. Ja. En die luisteren we helemaal af. Oké. Okay, en en, dat en dan... En er zitten soms, soms... is het echt helemaal niks. Gewoon, dan kan je, je meteen zo weggooien. Ja, ja. Maar er zitten dan hele zo'n momenten. En dan denk ik van, Hoe zit het in elkaar? Waarom... Ja. Hoe hebben we op elkaar gereageerd en waarom? We hebben niks afgesproken, we hebben elkaar niet eens aangekeken. We werken vaak gescheiden ja. in, in dingen, om het geluid ook te... Ja, natuurlijk. het ja. voordeel is nu dat je alles, alles op, op, op aparte sporen kan opnemen. Ja. Ja. En vroeger was het gewoon een, een, een twee sporenband. Ja, dan je... En dan moesten de we de verder in de studio ja. om dat te... Ja. Maar nu kunnen we vanuit dit, als het goed zit... Uh, kunnen, we, kunnen we al gewoon verder. Ja, ja. Verder met wat we hebben. Maar je hebt niet het gevoel, ik moet nu weer muziek gaan maken of zo? Of... Uh... Want daar zit ik nog eens een beetje mee. Muziek gaan maken. Ja. We maken ja. muziek. Nee, maar waarom? Nou, op een gegeven moment moet er een moment zijn... Uh, uh, laat ik ze me weer eens bellen... want ik wil weer wat muziek gaan maken... of ik wil weer een album op gaan nemen of zo. Ja, maar dat doen we. Welke drive heb je dan? Om dat te doen? Ja. Oh, die kan heel banaal zijn. Ja? Ja, oh, ja soms is er gewoon, hebben we afspraken al opgegaan... gaan die en die tijd gaan we weer toeren. En, uh, en, en ja, nou, die gaan we gewoon manier. kijken wat we... Ja. Okay. Uh, en, en het is soms... Ik, ik denk dat het, het hele proces, uh, waarom je het gaat doen, dat je dat nauwelijks afvraagt. Gewoon niet, uh, en we ja, hebben, ja. Omdat we, wij werken, wij we werken ook heel, een op, heel, heel saai. We hebben gewoon één ruimte in Amsterdam, uh, waar, we, waar we al vanaf 1980 werken. Ja, ja. Uh, naar die werf. En ik heb er vandaag ook weer de hele dag gezeten. Okay. Uh, iets, <laughs> ik ben aan een filmpje gewerkt, maar uh, dit, ik, ja. ik zit daar gewoon... Ja. regelmatig en en en, en soms soms zitten we dagelijks op te nemen ja. en, maar dan fiets ik daar naartoe en dan uh, ja. en om vijf uur stoppen nu uh, vroeger gingen we vaak s'avonds en ook tot in de nacht door maar het had vaak niet zoveel effect behalve nee. dat we het leuk vonden ja. en, uh, en waar we aan het drinken en, uh, en dan ...konden we alles er ook weer weggooien. <laughs> dat, maar dat is prima natuurlijk. Maar ja, daar, daar zijn we gewoon ja. mee gestopt. Ja. En op een gegeven moment... ...ik wil dan, ja, dan werk ik... ...als, een, als, als iemand op... ...als, als iemand op, op... Baving of Hoekenbakker... ...of zo'n Neskio... ...als, als Neskio zelf, gewoon ja. op kantoor. <laughs> ik stop om vijf uur. Die jongens, het is nu klaar. En, en ik stap op de fiets en rijd, rijd naar huis... Ja. Nou, vind is dat goed, een beetje discipline gewoon. Hup, nou, ik, het, het, het, ja. het is discipline, maar het is ook, ook het, het, af, het afschermen van, van, van, van eindeloos gedoe. Het kan er soms heel compact en dat vind, ja. ik, dat vind ik ook heel leuk. Ja, even. Tears out my brain But the songs you play Somehow Ease the pain You're keeping my senses Awake You're keeping my senses Awake You're keeping my senses Dancers. Awake, awake So the lights went down In 1980 deed je ook een, een belangrijke stad. Toen werd je professioneel muzikant. Ja, nou, het, het, het, het, dat, klinkt, dat klinkt wel heel erg uh, gewichtig. Hè? Dat, uh, ja. Het was voor ons meer uh, dat, dat, we, uh, dat we de baantjes die we hadden... En, en voor mij had ik, ik had het idee je zegt een baantje... Ja, ik maakte schoon in, in scholen en bedrijven. Tijdens mijn studie aan de Rijksacademie en aan de Rietveld allerlei kunstscholen gedaan... ...en dat verdiende mijn geld daarmee. Ja. Um, en dat heb ik toen... ...hebben we toen... ...met alle mensen die verbonden waren... ...met, met de band... Op, onze verdiensten... ...buiten het muziek maken opgegeven. Okay. Om alleen maar te leven van... Ja, ja. het weinige geld wat we, maar we verdienden toch al heel weinig geld dus het was eigenlijk een stap van niks ja, okay, ja. het is niet zo dat je uit een, laten we zeggen, een, een, een, een, een directeur bonus nee, salaris maar je besluit kon de, om, om punten te gaan spelen je kon er wel van leven al eh, binnen de omstandigheden eh, wij, wij leefden van niks natuurlijk in mm -hmm. Amsterdam in, met, in kraakhuizen of in huizen met een een woningbouwvereniging waar je een huur had van 50 euro per maand of 50 oh. gulden per maand ja. uh, kon je kon je heel goed leven ja, zeker. En, en dat uh, en, en, en we hadden ook, ook het waren niet heel veel nodig en het was het, op een gegeven moment ja we begonnen toen ook al heel veel, heel veel te spelen dus we waren ook ja. al we gingen toen in, in in het was nog niet 80 maar 81 gingen we al naar het buitenland gingen we naar Duitsland okay. uh, we gingen al naar Parijs naar Zwitserland en, en later, een jaar later, gingen we al naar Scandinavië, ja. Eh, dus uh, het, uh, uh, ja, je was eigenlijk ook, ook constant onderweg, dus je, ja. je kon, het leven was goedkoop, omdat je ook ja, on, the road... ja, on the road was, uh, <laughs> ja. Ja. ja, je moest ja, wel spullen geest, kopen natuurlijk, geest, ook muziekinstrumenten ja, en zo, en dat, die dat soort zaken, zaken ja, die, die ja. hadden we al in de loop der tijden wel <laughs> gekocht en, ja. uh, en ja, dat, dat, dat, dat groeit uh, langzaam heel natuurlijk aan. Maar was er nog geld te verdienen met optreden toen de tijd? Ja, er was wel geld te verdienen. Niet ja? veel, maar... Nee. Mm. Ja, ik, ik heb geen, geen idee wat we eigenlijk verdienen. Geen, geen, nee. een, geen enkel idee. Ik denk dat, dat, dat, dat alles net, net kon draaien. En we hadden natuurlijk op een ja. gegeven moment wel... Uh, een contract met een platenmaatschappij. Oh, dat uh, wel, we wel. Ging op platen, ja. ja, in 1980 maar onze eerste... We hadden het ook al eerder een plaat gemaakt, mm -hmm. in, in, in 77, 78. Uh, maar in, in 80, uh, 79, 80 hebben we onze eerste tent, onze eerste plaat voor CBS gemaakt. Ja. Uh, CBS uh, uh, stopte mm -hmm. wel geld in de band ook, okay. uh, door, ja. door ons studiotijd uh, te okay. geven. Ja. Uh, we hebben zelfs een, een, een, een, een, een vrachtauto, hoe het, een bandauto ja. gekregen. Okay, ja, Zo. ja en uh, dat, dat soort dingen dus die ja. maken natuurlijk de, de, de zaak wat, uh, ja. wat makkelijker en professioneler en ja. je zei net al eigenlijk nou, commercie was niet mijn sterkste kant hè? nee was, nou ja dat, dat, dat, dat is heel moeilijk, te, heel, heel moeilijk uit te leggen dat, het, het, het was niet het grootste doel nee uh, uh, maar we vonden het wel, wel leuk om singles te maken ja ja. Uh, en we hadden natuurlijk we hadden al Yes or No ge gemaakt, wat toch echt wel een, uh, een Yes or No was. En onze eerste uh, plaat, die waren opgenomen in, uh, in Rockfield, in Rockfield Studio. Ja. Uh, wat een beroemde studio was, waar we onze eerste plaat maakten met een Engelse producer. Uh, yes or No nog okay. zelfs wat na opname in de, in de Air Studio in, in, in Londen, de Oxford Goh. Circus. En toen ik daar zat, om het te af te mixen, hè, dat met, met, met de producer en het lijstje van bands die daar speelden, Dat waren gewoon allerlei grote bands die aan het opnemen ja. waren, er kwamen af en toe kwamen beroemde producers binnen in die control room en toen dacht ik van, dit is nou het leven. Dit, dit is, zo, zo moet het zijn. Het zo was van korte zijn. duur, want we zijn... Uh, nooit meer in Londen terug geweest om Londen te nemen. Maar, maar het was toch... Uh, het, het, het, het, het, het, het, het proefde wel heel goed. Ik vond het wel heel bijzonder. En maar sowieso, ik hou erg van Londen... Je zou bijna de term glamour nu gebruiken. Ja, glamour, het, maar het heeft ook... Het, het, ik weet niet of het helemaal glamour is. Het heeft, nou, zo klinkt het wel. Ja, maar het, het, het, het heeft ook te maken met... Uh, uh, met, met ambachtelijkheid... Uh, hoe vreemd het ook is, de, de, de, de, de, de, de enorme charme, de, de schoonheid van, van, van, van, van ja, op dat moment high-tech studio's. Ja. Gewoon de allerbeste ja. spullen die we zagen. Uh, en, en, en Londen. Maar hoe zijn jullie daar terechtgekomen eigenlijk al? Naar nou, een Engelse Trost. producer. En, en er, was nou, een, er was een iemand, die was eigenlijk een plugger bij de was, Jean-Pierre Beurdorf zijn naam. Want hij kwam met Zandvoort. Oké. Okay. Uh, en, en die, die zag, er wat, zag er wat in. Ja. En die stopte er geld in. En die had nog oh. een sponsor en weet ik veel. Nou ja, dat is oh. allemaal. Vandaar ja. dat, dat we, dat we in, in Rockfield terechtkwamen met oh. de Engelse producer. Ja. Uh, en met als technicus Mike Pila, die later bekend is geworden van, van Chardé. Die, oh ja. de, die deed ja. dat. Uh, en, en het was, het was ja... En ik wist, ik wist helemaal nog niet hoe bijzonder, wat Queen had daar net voor al verzekerd. Okay. Ja. Die hadden, hadden daar al uh, nou, dingen is toch opgenomen. Inderdaad. Een, een, ja. een, een, een geweldige ik, platen. Ja. Let me take I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry fields forever Strawberry